Dit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlanders hebben vorig jaar een kwart minder gas gebruikt dan het jaar ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben vooral huishoudens en grote industriële bedrijven minder gas verbruikt. Het gaat om de laagste hoeveelheid in 50 jaar. De hoge gasprijzen hebben het verbruik flink doen verminderen. Ook het warme weer heeft meegespeeld, zegt het CBS. Meerdere patiënten van het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn onder druk gezet om een hartimplantaat te nemen, schrijft NRC. Vier hartpatiënten zeggen tegen de krant dat ze weinig voorlichting kregen en snel moesten beslissen over een operatie. Het ziekenhuis erkent dat de werkwijze ondermaat was. Er loopt een corruptieonderzoek naar vijf Zwolse cardiologen... die zouden zijn omgekocht door een fabrikant van hartapparatuur. Zorginstituut Nederland meldde eerder dat Nederlandse cardiologen... te vaak inwendige apparatuur plaatsen. Het Nederlandse USAR-reddingsteam heeft voor het laatst... naar overlevenden gezocht in Turkije. Ze hebben zondag niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. De kans dat er bijna een week na de beving nog mensen worden gered is zeer klein. Vandaag vertrekt het team. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 33.000. Hoeveel mensen er worden vermist is onduidelijk, maar de VN verwacht dat het dodental nog flink oploopt. Miljoenen mensen zijn dakloos geraakt. De VS heeft opnieuw een onbekend object uit de lucht gehaald. Het object werd bij de grens met Canada gezien. Mogelijk werd ermee gespioneerd, zegt de Amerikaanse regering. De afgelopen dagen werden boven Canada en Alaska ook objecten uit de lucht gehaald. In die gevallen zou het zijn gegaan om ballonnen. Het weer, er kan mist ontstaan vannacht. Het wordt op de meeste plaatsen niet kouder dan 2 graden. De ochtend begint grijs en mistig. Later op de dag is er meer zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. is a my pleasure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 We're Yeah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 Fij, maar ik wil dat je weet, Hij biept die ik ben het probleem. Voet paar jaar para nog steeds. Want die verslijf heeft mij in zijn